Het nog niet vast dat taugé inderdaad de boosdoener is... maar uit voorzorg wordt gewaarschuwd geen taugé te eten. Eerder wees de verdenking in de richting van komkommers en tomaten. Later werden het eten van rood vlees en de productie van biogassen genoemd. Aan de gevolgen van besmetting met de EHEC-bacterie zijn nu 22 mensen overleden. Het aantal besmettingen is de 2000 gepasseerd. In Jemen heeft de oppositie positief gereageerd op de vraag van waarnemend president Hadi... om het bestand in het land te respecteren... De antwoord kwam van de leider van de machtigste stam van het land. Het regime heeft ook aangeboden het leger terug te trekken... uit een roerige wijk in de hoofdstad Sana'a. President Saleh verliet het land gisteren... voor een medische behandeling in Saudi-Arabië. Hij was vrijdag gewond geraakt bij een beschieting van zijn paleis. De Saudis haalden hem over zich te laten behandelen... en de macht over te dragen aan Hadi. De eerste Hollandse Nieuwe is aangekomen in de haven van Scheveningen. De vangst gaat dinsdag onder de hamer als het eerste vaatje haring wordt geveild. Dat is traditiegetrouw het begin van het haringseizoen. Kenners hebben hoge verwachtingen van het nieuwe seizoen. Na het zonnige weer in het voorjaar zit er veel plankton in het water. En veel voedsel betekent vettere haringen. Het weer vanavond vooral in het westen en noorden regen- en onweersbuien. Het wordt niet kouder dan 15 graden. Morgen kan er in het hele land weer een bui vallen. Vooral het oosten maakt ook nog kans op onweer en hagel. Het wordt morgen 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Peter van der Wielen. Goedenavond, u bent terug bij de VPRO. Welkom bij Bureau Buitenland. Kleine Franse wijnboeren houden hun hart vast voor de komst van de Chinezen. Straks een reportage over de invasie van Chinese investeerders in Europa. Dat ze bij ons wijn komen maken, begrijp ik heel goed. Probleem is alleen, ze zijn daarmee niet langer onze klanten... maar ze worden juist concurrenten. Dat is mijn eigenaar. Enfin, goed. In de berichten uit Blogistan zoomen we in... op het mysterie van de EHEC-bacterie, Katie Sheriff. Ja, we hoorden het net al. Meer dan 22 mensen inmiddels overleden. En uh, eerst kregen de komkommers de schuld, toen de tomaten. En sinds vandaag is de tauge verdacht. Uh, in een restaurant in uh, Lubeck, in het Noord-Duitse Lubeck... Uh, daar zou de uh, zijn uh, geserveerd. Ja, nou, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even tennis, want in Parijs is het natuurlijk nog hartstikke spannend. Hoe gaat het daar? Nou, Het gaat ineens snel in de vierde set. Rafael Nadal leidt met 5-1 na 3 uur en 36 minuten spelen. Hij heeft de eerste twee sets gewonnen. Hij verloor de derde set. En nu is hij dus op het randje van zijn zesde titel op Roland Garros. Federer maakte een mooie comeback in die vierde set. Stond 4-2 achter, vocht zich terug, won de set met 7-5. En er leek nog een hele spannende ontknoping aan te komen. Nadal kreeg drie breakpoints tegen in de openingsgame van de vierde set. Die werkte die weg. En daarna was uh, ja, Federer mentaal aangeslagen. 5-1 nu voor Nadal. Hij is nog maar een paar punten verwijderd van de winst en zijn zesde zege in Parijs. Rafael, Nadal en Roger Federer zijn dus... Uh... Ja, dicht bij elkaar. Marcella Mesker, dank voor dit moment. We gaan het hebben over Jemen. Druk weekend al daar. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Afgelopen vrijdag raakte president Saleh gewond... bij een raketbeschieting op zijn paleis. Voor de radio verkondigde hij vervolgens... dat hij in goede gezondheid verkeerde. Maar zaterdag werd hij toch naar Saoedi-Arabië gevlogen voor behandeling. Demonstranten vierden het vertrek groots als een overwinning. Maar een woordvoerder van de president heeft laten weten... dat hij binnenkort weer terugkeert. Kortom, veel verwarring aan de telefooncorrespondenten... al daar Judith Spiegel. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is de dag verlopen vandaag? Nou, eigenlijk heel vrolijk. Wat, uh, vanmorgen heel vroeg begon dat al op het demonstratieterrein. Er werd gefeest, er werd gedanst, er werd gehuild bij het zingen van het volkslied. Zoals je al zei, het werd gevierd als een overwinning. Uh, iedereen was door het bolle heen. En eigenlijk ook in de rest van de stad vonden mensen heel erg ontspannen en opgelucht. Ook omdat we de laatste twee weken echt permanent in een uh, oorlogsachtige situatie in Sanaa zaten, was het voor iedereen, niet alleen de anti demonstranten, toch wel een opluchting. Deze dag. Maar het, het gekke is, hij is vertrokken zogenaamd om uh, medische behandeling te halen. Maar je, je zou daar heel makkelijk een elegante aftocht in kunnen lezen. Toch wordt dat stellig ontkend. Hoe zit dat? Ja, dat, dat ontkent de regering natuurlijk ten stelligste. Die zal dat nooit toegeven. Maar uh, zo wordt het natuurlijk wel gezien ook door analisten. Overigens... Ik wil dat niet zeggen, denk ik, dat hij niet behoorlijk gewond is. Ja, ik denk dat hij er erger aan toe is dan we in eerste instantie ons wilden doen geloven. Hij is, denk ik, best uh, zwaar aangeslagen. Maar deze uittocht en ook de uitnodiging van Saudi-Arabië kwam misschien wel als geholpen. Uh, voor hem en voor zijn entourage en misschien wel voor het hele land. We gaan weer even naar Parijs, want uh, al daar is uh, het, het tennis er nog in volle gang. Het is een matchpoint.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 vederer dan toch nog even heel snel. 6-1 maar liefst in 36 minuten. De makkelijkste set, terwijl het juist zo spannend leek te gaan worden. Maar goed, hij uh, wint. En hij evenaart daarmee het record van de tennislegende uit Zweden. Björn Borg, want die had al zes titels in Parijs. En nu doet Rafael Nadal dat dus ook. Het was een lange weg voor hem op Roland Garros. Hij was niet in de beste vorm. In de eerste ronde tegen de Amerikaan John Inster had hij vijf sets nodig om te winnen. Gaandeweg het toernooi kwam de vorm terug. Had misschien geluk dat hij niet tegenover Novak Djokovic stond. Kreeg zijn oude rivaal Roger Federer in de finale. En daar heeft hij een heel goed resultaat op Greffel tegen. Hij won hier vandaag opnieuw in vier sets. En maandag houdt hij dus zijn nummer één ranking. Marcella Misker. Ja, we hadden het over, uh, um, uh, over de situatie uh, die, die was ontstaan in het uh, Midden-Oosten... met uh, Judith Spiegel, maar het was nogal een uh, slechte lijn met Jemen. Dat gaan we zo meteen nog een keer uh, proberen. Maar laten we eerst maar uh, overgaan naar via Penem. Van het zuiden van Chili tot in de uithoeken van Alaska...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 Tijdens die reis doet Kadir elke week verslag in woord en beeld. Vandaag deel 4 vanaf de zoutvlakte Uyuni in Bolivia, waar Bolivia lithium gaat winnen. Wereldwijd groeit de vraag naar lithium, want het is een belangrijke grondstof voor het maken van elektronica als computers en mobieltjes. Waar ben ik? Lijkt wel de Cariben. Helemaal wit strand. Alle kleuren blauw. Zo'n blauwe lucht heb ik ook nog nooit gezien. Nee, het zijn niet de Cariben. Ik ben hier bij het grootste Zoutmeer ter wereld, het Salar de Uyuni in Bolivia. Dun laagje water ligt erop van de regen van de afgelopen tijd. Alsof het één grote spiegel is. Hé, hey, daar komen twee mannen aanlopen. <laughs> het lijkt wel alsof ze op het water lopen. Alsof er twee Jezusen zijn. Ze lopen op de plek. ...waar Bolivia's eerste lithiummijn is. De lithium die uit het Zoutmeer gewonnen gaat worden. Um, ik sta hier met de ingenieur van het project. Wat is je naam? Gustavo Llanos. Hij heet uh, Gustavo Llanos. Van waar ben je? La Paz, Bolivia. Hij komt uh, uit La Paz, dus dat is uh, ver vandaan hier. I won't here. I won't here. Further there are a few containers. They're bonuses. And you're here 21 days, and then you're one week off, correct? Yes. Yeah. Then he goes back to La Paz. There is his family, and then he has one week rest, and then he comes back. So at the moment, this is a pilot project, which is completely Bolivian, right? It's yes. It's Bolivian-run. You Bolivian. Yes. Het is een testproject, het is helemaal in Boliviaanse handen. Uh, er werken hier ook alleen maar Bolivianen, hij is ook uh, Boliviaan. How much lithium do you, you are exploiting every month now? Uh, 40 ton per maand. Ze so wordt month. nu 40 ton per maand gewonnen. And when the project really starts, 40.000. Ja, nou, en dan wordt straks 40.000 ton gewonnen. Um, And tomorrow the president is coming, right? Yes. Morgen komt de president, Evo Morales, die komt een kijkje nemen. So you will probably meet him, right? Uh, maybe, maybe. Ik denk <laughs> dat u hem wel ont zal ontmoeten. Evo Morales, de president, is net aangekomen. Staat hij staat vol met honderden duizenden mensen. Vuurwerkt voor de traditionele dans. ...especialmente Oruro en Potosí. van het altiplano naar de Amazonía ja. boliviana. Veel suerte en veel felicidad. Heel erg bedankt, y en Ik ben nu bij de lunch met uh, Evo. Nou, dat ik zelfs gedanst heb met hem. President Morales is net vertrokken. Dat uh, moet heel wat geweest zijn. Ik sta hier met Guillaume Roulands, die al 30 jaar woonachtig en werkachtig is in Bolivia. Ja. Nu uh, ingenieur. Dit was een grote dag. Het was een belangrijke dag voor ons. Bezoek van uh, president Morales en ook Enrique Garcia van de Corporación Andino de Fomento. Het thema van dit bezoek was niet lithium, maar wel wegen te bouwen en dat is heel belangrijk voor ons. Het is de infrastructuur die hier opgebouwd wordt ja, ja, en, ja, ja. en uiteindelijk is dat natuurlijk heel erg belangrijk voor de lithiumwinning hier. Dus er zijn een paar grote contracten getekend vandaag. Ja, dat is 120 miljoen dollars. En dat is natuurlijk belangrijk voor ons bedrijf. Dit kan ook de toekomst betekenen voor Bolivia. De wereld wacht op lithium. De, de, de, de reserves hier in Uyuni zijn de grootste in de wereld. Wij hebben een totaalreserve van 100 miljoen ton. Er is genoeg lithium hier in Uyuni om de huidige consumptie van lithium voor 5000 jaar te kunnen verzekeren. Dit project is uh, 100% Boliviaans, zonder uh, privaatmaatschappijen. En dat is een, een duidelijke keuze van de Boliviaanse regering, van de president. om het 100% Boliviaans ja, te houden. Uh, dat was een beslissing van Evo Morales en uh, de vicepresident Gassalinera. Daar komen twee mannen aan. Wat hebben ze nou op? Ik zie nauwelijks hun gezichten. Ik zie alleen rechts. Bij de ene zie ik wat. zijn tanden glimmen. Hij heeft een bivakmuts op en het is helemaal niet koud. Oh, het is natuurlijk de zon. Dit grote meer, dat ligt op 4200 meter hoogte. Heel weinig zuurstof en ook heel erg felle zon. Dus als je je niet beschermt en je bent de hele dag buiten, verbrand je levend. De foto's die Kadir van Lohuizen maakt tijdens deze reis... die kunt u allemaal terugzien op onze website www.villavpro.nl. We gingen naar Parijs, toen gingen we naar Bolivia... maar daarvoor waren we in Jemen. Judith Spiegel, hopelijk nu een betere lijn. Ja, dat hoop ik ook. Wel. Een beetje vertraging, maar het klinkt verder wel helder, vind ik. We hadden het erover dat het uh, waarschijnlijk een elegante aftocht is van Saleh. Hij uh, is gewond geraakt vrijdag bij een beschieting. Is uh, vertrokken voor behandeling naar Saoedi-Arabië. Groot feest in Jemen. Maar is dat wel terecht om te feesten? Want de oude kliek om hem heen, die zitten er gewoon nog. Ja, dat is een goed punt Niet, niet alle oude kliek, ook er nog een, een beoordeeldeel van de kliek is vrijdag ook zwaar genoemd raakt een aantal gedood bij die aanval. Maar het is natuurlijk wel een punt dat zijn zoont, en dat is uh, wel een belangrijk onderdeel van kliek, in, in zijn kliek, moet wel een game zijn. Zij leiden belangrijke legeronderlanden met als een aantal medewerkers van de president. En eigenlijk voelt iedereen ook wel aan dat zolang die uh, figuren het land niet hebben verlaten... en wel degelijk nog een, een dreiging is, dat is dan een militaire dreiging. Verder is er nog steeds ook de dreiging van chaos. Dat uh, natuurlijk het leger en alle andere belanghebbenden een greep naar de macht gaan doen. Zoals de Russies in het noorden of de opstandelingen in het zuiden... Ja, uh, Judith, de haarschutstammen die we van de week hebben gezien. Het is toch niet zo'n uh, mooie lijn, geloof ik. Dus uh, of, of Jemen nou, een, helaas. een betere regering en vooral betere telecomautoriteiten krijgt... dat uh, moeten we nog even afwachten. Judith Spiegel, hartelijk dank. Hallo. Hallo. Marhaba. Hallo. Ik ben mijn Bellen met de wereld. Hallo. Please check and try again. Meer dan 30 jaar lang konden de Libiërs onder het Gaddafi regime niet zeggen wat ze dachten, laat staan in de media. Nu? nu hoort u het geluid van Radio Free Benghazi, opgericht vlak nadat de opstand in februari begon. Mohammed Bashir werkt al daar als technicus en presentator. Jasper Vakkert belde hem. na de revolution start, we actual een a voice, We talk to the met de mensen. Nadat de revolutie op 17 februari begon... wilden we de mensen in Libië uitleggen waarom we in opstand kwamen. We gingen naar het gebouw van de staatsradio en zijn gaan uitzenden. Dat begon al een paar dagen na de revolutie. De meesten van ons hadden geen enkele ervaring in het maken van radio. Heeft u een voorbeeld van wat jullie zowel uitzenden? Zoals u weet, zijn we omdat we een moslimland zijn... beginnen we altijd met een traditioneel religieus programma van 15 minuten. Daarna vertellen we over de politieke situatie in Libië... en het laatste nieuws over de revolutie. Bijvoorbeeld over hoe de troepen van Gaddafi zich verplaatsen... en de misdaden die zij tegen de bevolking begaan. En wordt jullie radiostation ook gebruikt om de, de rebellen te organiseren en instructies door te spelen? Uh, no, actually we are using only to uh, to explain why uh, we doing uh, this revolution. Nee, we willen alleen uitleggen waarom we in opstand komen tegen Gaddafi. En we discussiëren over hoe het verder moet als het regime valt. We zenden wel revolutionaire liederen uit. En berichten van de luisteraars aan de rebellen aan het front. Het We in de militaire acties. In Benghazi, waar u bent, is het veilig om uw werk te doen? En kunt u bijvoorbeeld gewoon de straat op om mensen te interviewen? Nee, we hebben geen problemen binnen Benghazi. Benghazi is onder controle uh, en het is veilig. Hier in Benghazi hebben we geen enkel probleem... omdat de stad onder gezag van de rebellen staat. Er lopen nog steeds aanhangers van Gaddafi rond, maar die kunnen niets beginnen... omdat vrijwel iedereen in Benghazi de revolutie steunt. We hebben wel gewapende beveiliging bij de ingang van het gebouw. We hebben wat resources die ons vertellen... dat veel mensen hier in station in Tripoli... We weten van mensen in Tripoli dat er naar ons radiostation wordt geluisterd. In Tripoli is het trouwens wel moeilijk om mensen te interviewen. Ze zijn zelfs bang om via de telefoon met ons te praten. in Tripoli Ja. En denkt u nou dat Gaddafi zelf ook wel eens naar jullie radiostation luistert? Yes, yes. We feel that hij he luistert. to us. Jazeker, we hebben het gevoel dat hij naar ons luistert. Ja, Radio Free Benghazi hoorde u. De komende twintig jaar zullen de voedselprijzen verdubbelen. En omdat er nog eens 2 miljard mensen bijkomen op aarde... dan komen we dus op 9 miljard zielen... zullen er nog meer mensen honger moeten leiden. Om een voedselcrisis te voorkomen moet het roer radicaal om. Staat allemaal te lezen in een rapport... dat deze week werd gepresenteerd door Oxfam Novib. En dat was meteen ook de aftrap voor een wereldwijde campagne... onder de titel Grow. Hoe erg is het nou allemaal? Dat gaan we vragen aan Michiel Keijzer, verbonden aan de, uh, aan de Vrije Universiteit. Zijn uh, vakgebied is wereldvoedselvoorziening, dus dat lijkt me de goede man. Goedenavond. Goedenavond. U heeft het rapport gelezen. Ja. En uh, hoe is uw gemoedstoestand na het lezen van dit rapport? Nou ja, de, het is inderdaad een beetje het begin van een campagne. En het is goed dat er aandacht is voor wereldvoedselvoorziening... omdat dat natuurlijk een onderwerp is dat heel lang... Eigenlijk als het vooral zelfsprekend werd gezien. Althans, dat was alleen het probleem van de armen. En niet een probleem waar wij wat mee te maken hebben. En nu door de wisselende voedselprijzen, ze stijgen en ze zakken en zo. Is het zo dat er nu iedereen dat interessant vindt. En daarom vindt Novib het waarschijnlijk ook wel de tijd om uh, een campagne te beginnen. Ja, ik vond het een stevig rapport. Alarmerende conclusies. Laten we uh, even de, de belangrijkste punten doornemen. Uh, de prijs van voedsel zullen wereldwijd uh, globaal verdubbelen, zegt Oxfam Novib. Nou oh nee, dat kan niemand zeggen. Dat zit er ook niet zo in. De afgelopen 100 jaar zijn ze ongeveer met 1% per jaar gezakt in, in koopkrachttermen. En het zou wel mooi zijn als ze dat. Als die sta, de afgelopen paar jaar is dat niet meer zo. Is het redelijk stabiel en sterk, het zelfs. Het zou goed zijn als het in afval niet weer ging zakken, want het is daardoor steeds een beetje een verwaarloosd gebied geweest. Iedereen nam het een beetje vanzelfsprekend aan dat je altijd genoeg had. En als er problemen waren, dacht iedereen, nou ja, dat, dat bufferen de arme landen wel via hongersnoden en die, die moeten dan wel aanpassen. En dat is nu niet meer zo. Dus in die zin is het zo dat die prijzen misschien wel een beetje zullen stijgen. Maar verdubbeling, ja, in, in geldtermen wel, want er is altijd inflatie, maar niet relatief ten opzichte van de zeg, de olieprijs of zo. De volgende conclusie, als we niks doen, zullen er in de komende decennia meer mensen van de honger omkomen. Ja, waarschijnlijk. Kijk, als we van als we 2 miljard mensen bijkrijgen en als we niks doen, is dat zeker het geval. Uh, want er, uh, ja, er zijn een heleboel problemen waar wel wat aan moet gebeuren. En uh, in die zin meer is, is, is duidelijk. Maar uh, er is ook steeds vooruitgang. Denk eens aan China waar de afgelopen 30 jaar 400 miljoen mensen minder uh, honger hebben geleden. Nou spreekt Oxfam Novib van een failliet systeem van voedselvoorziening. Ziet u dat ook of kan het systeem globaal intact blijven wat u betreft? niet failliet, maar het is net als andere dingen dat failliet is soms dat het een beetje tegen de rand aanloopt en dan banken zijn soms ook failliet en worden dan van het faillissement gered. En dit is ook er zijn wel degelijk problemen, met name op milieugebied, dat je moet zorgen dat je juist niet op korte termijn de voedselproductie echt ineens helemaal gaat opjassen omdat je dan uh, de milieugrenzen bereikt. Dus je moet er wel voorzichtig mee omgaan. Het is een systeem dat je wel degelijk over de rand kan dwingen en dus failliet kan maken. Maar het systeem is bepaald niet failliet. We wonen twee zoveel mensen op aarde als in de jaren 50. Maar en dat kan 100. toch niet uh, eeuwig zo doorgaan. We, we gaan Nee, maar goed, we gaan 9 ook naar miljard. 9, misschien 10 miljard, misschien wel 10 miljard. En op zichzelf is dat best veel. Maar het gaat vooral daarbij om de vraag... wat doen we met de energiekant, dus die biobrandstof... waar zij ook tegen zijn tegenwoordig. En dat is ook goed, want je kunt natuurlijk sowieso... al het eten verbranden. En dan heb je natuurlijk niet genoeg, dat is logisch. En de andere kant is veeteelt, waar je zegt... Ja, als je een heleboel vlees gaat eten... Uh, dan kan dat misschien wel, maar dat gaat dan wel... ten koste van de dieren. Dus dan zie je wel maar dat je zegt... Ja, als die dieren steeds korter leven... en steeds speciale gekkere vormen krijgen... dan zul je misschien de carbonaten kunnen produceren. Maar als je die dieren een dierwaardig leven wil geven en een beetje daar wat aan gaat doen, dan wordt dat wel erg kostbaar. Maar laten we het van een ander uh, oogpunt bekijken, uh, het eten van dieren. Um, landbouwgrond is schaars. We kunnen het niet allemaal doen. U zegt uh, biobrandstof, daar moeten we maar mee ophouden. Zouden we uit het uh, oogpunt van landbouwgrond ook niet moeten ophouden met het eten van dieren? Want we kunnen niet allemaal een carbonade eten als dat... Nou, ik denk het wel dat we dat wel kunnen, met name als we wat meer in de rundvlees zouden gaan. Want een heleboel weidegronden zijn niet geschikt als landbouwgrond. Maar afgezien daarvan, dat is een kwestie die is niet zo productief om dat te zeggen. De Chinezen beginnen nu net allemaal vlees te eten. En die zitten niet af te wachten of die zullen ook niet reageren op wat Oxfam of wie dan ook daarvan zegt. Dus eigenlijk zullen moeten, misschien wel, misschien niet. Maar het is niet zo productief. Je kunt beter denken van wat verwacht je en hoe kan je daar het best op inspelen. Wij kunnen hier wel zeggen, ik eet uh, heel principieel mijn vega-burgertje... maar er staan een miljard Chinezen tegenover en die doen het niet. En Indiërs die ook beginnen vlees te eten en noem maar op. Wij spelen als Europa, zeker omdat we ook vergrijzen op die markt niet zo'n enorme rol. En dan kunnen we het wel zeggen, en het moet iedereen echt zeker voor zichzelf eten... en zeker ook diervriendelijkheid is moreel, vinden wij heel belangrijk. En het is prachtig als de rest van de wereld dat ook belangrijk gaat vinden. Maar als je het wil hebben over de voedselvoorzieningsproblematiek zelf aanpakken... dan moet je eerder denken... hoe zorg je dat je milieuvriendelijkheid, diervriendelijkheid... maar ook boervriendelijkheid... want veeteelt is ook een ongelooflijk belangrijke bron van inkomsten... Maar voor de Maar wat boeren. ik in uw betoog totaal niet hoor, is honger. Nee, honger is inderdaad een kwestie vooral van... Niet van tekort van voedsel, maar van tekort van koopkracht. Dus dat is werkgelegenheid. Honger zijn mensen, de mensen die dus geen land hebben en geen vee en geen werk in de stad. Dat zijn degenen die honger lijden. Maar de, de, en als de, de die prijs... maar koopkracht hebben, dus dan kunnen ze wel uh, aan hun eten komen. Maar de prijs wordt toch bepaald door schaarste. Dus als mensen niet genoeg koopkracht hebben om te eten, dan komt dat toch uiteindelijk doordat er niet genoeg van is. Of ben ik nou naïef? Nee, nee, nee. Dat als de mensen niet genoeg, als ze geen werk hebben, want eten is wel het eerste wat je wil. En als je op een bepaald ogenblik uh, uh, gewoon een beetje inkomen hebt, zeker door sociale zekerheid... dan is dat het laatste waar je op gaat besparen. Althans op je basisvoedsel. En dat geldt dus ook in ontwikkelingslanden. Dat is, zodra de mensen maar werkgelegenheid hebben... dan komen ze wel aan dat basis eten. Natuurlijk niet met dikke carbonazes erbij... maar wel dat ze geen honger hebben. En daarom moet je daar dus vooral werken vanuit... de werkgelegenheid, de koopkracht... en ook zeker denken aan degenen die juist niet geen grond bezitten... de landlozen in, op het platteland... en, de en degenen die in de stad werkeloos zijn. Hoeveel, uh, hoeveel mensen kunnen er, uh, denkt u, op aarde rondlopen dat er nog genoeg te eten is? Hoeveel kan onze aarde aan als uh, landbouw? -anmooi? Ja, nou dat zijn hele abstracte berekeningen waar ik geen antwoord op wil geven. Want dat is. Dat kan, als je vegetarisch doet. Uh, en de overtermijnen, dat is niet zo relevant. Het gaat erom die 10 miljard die er aan zitten te komen tegen het eind van deze eeuw... die kunnen gemakkelijk, als je het goed doet... Hè, maar het is altijd een kwestie van goed beleid... dan hoef je daar geen drama's van te maken. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je naar 30 miljard doorgroeit... Dan wordt het hebben... natuurlijk allemaal te veel. Maar dat verwacht ook niemand. De beste manier om minder bevolking te krijgen... is ook rijker worden. Het zijn de rijkere mensen die minder kinderen krijgen. Want die hebben geen ouderdagsvoorzieningen nodig en dat soort dingen. Nou ja, er zijn een heleboel redenen voor. Maar het is in elk geval duidelijk wel een verschijnsel... waardoor mensen als maatschappij betere oude dagsvoorzieningen hebben... maar ook gewoon een betere opleidingsniveau, et cetera. Dan krijg je gewoon dat er ook minder bevolking is. De enige andere manier om dat te regelen is zoals China het gedaan heeft. Dat, de, namelijk het gewoon verbieden. Maar ja, er zijn weinig landen die dat kunnen. En de vraag is ook of we dat ooit zou willen aanbevelen. Ja, u klinkt een stuk relativerender dan uh, Oxfam in dit alarmerende uh, rapport. Waarom doet Oxfam dit dan volgens u? Uh, uh, zit ze er gewoon naast? Is het gewoon een vergissing? Of uh, zijn ze actief uh, fondsen aan het werven? Nou, ons aan het werven, zou ik niet willen zeggen. Ik denk dat ze... Kijk, in hun beleidsconclusies van dat rapport... die noemt u nu niet, maar die zijn dus heel concreet... die zijn heel operationeel... en die worden ook eigenlijk al door de G20... op het ogenblik redelijk omarmd... en die komen in het komende jaar ook al eigenlijk... op de regeringstafels aan de orde. Dus in hun concrete aanbevelingen... zijn ze helemaal niet zo alarmerend. Maar het is het verhaal ervoor... waar ze, omdat ze inderdaad een wereldwijde campagne willen beginnen... Uh, heel hard op de trom slaan. En ik begrijp het wel, maar ik vind het ook een probleem... omdat ik denk... Uh, die campagne campagnegebeurtenissen, die zijn natuurlijk, die kunt inderdaad overal, u heeft het er nu ook over, je bereikt de pers beter. Maar of het publiek na een tijdje er nog blijft, blijft geloven, als je steeds zo alarmistisch doet, daar, daar heb ik zo mijn twijfels over. Maar het is, uh, we hebben het drie jaar geleden gezien, grote voedselcrisis, opstanden op een aantal plekken in ja. Afrika, honger. Dus in die zin lijkt het me ook niet zo'n heel irreële problematiek. Nee, die hoort, dat de wereld, dat de de prijzen omhoog gaan is duidelijk, maar zes weken geleden riep iedereen ook alweer dat de prijzen in elkaar aan het storten waren. Dus dat de prijzen op en neer gaan op het ogenblik, dat is ook zo. En de belangrijkste reden is afgezien van die biobrandstof, toch vooral ook dat er geen hongersnood meer in China en India is, die als er een tekort is als aanpassingsmechanisme is. Nu dat iedereen een beetje de mogelijkheid krijgt om zijn voedselconsumptie in stand te houden, is die grote weerbevolking ook in een situatie dat de prijzen in de komende jaren ook echt wel veel op en neer zullen gaan. En daar moeten we een beetje aan wennen, uh, want dat was eigenlijk heel lang niet zo. Was Het zo'n beetje zo'n dalende tendens. En nu gaat het op en neer, want u zegt het was heel hoog drie jaar geleden. Maar 2009 was het ook weer verschrikkelijk gezakt. En het, was, uh, dus, en het is dus dit jaar ook weer hoog geweest. Het is in uh, maart ook alweer laag geweest. Zouden we niet... Uh, uh, um uiteindelijk moeten voorkomen dat het zo instabiel is, dat systeem? Zou dan niet uh, veel meer nou, wereldwijd... Beste manieren, nou, ik denk het niet. Die voorraden zijn niet... Uh, je, het verhaal wat men dan zegt is een boel voorraden aanhouden en uh, speculatie in toom houden. Dat zijn allemaal dingen die ook in het rapport staan. Dat is de vraag of je dat kan en of je het ook echt wil. Wat je echt wil is dat er geen honger is. Dus wat je echt wil is eigenlijk dat mensen sociale zekerheid hebben... en vangnetten, dat ze dus hun eten kunnen kopen. En dat die prijzen dan een beetje op en neer gaan op de wereldmarkt. Ja, dat is dan zo. En hoe meer mensen dat accepteren en zich niet afschermen via tariefmuren... hoe minder dat zo ook zal zijn. Dus ik, ik weet niet of je niet het hier het symptoom bestrijdt als je die prijs beweegt. Bestrijden. Het doel is gewoon de honger de wereld uit te hebben. En dat moet je vooral realiseren door sociale vangnetten. En natuurlijk ook investeren in de landbouw duurzaam. Maar dat is iets wat. Voor dat uh, ga je niet meer of minder doen als die prijzen binnen een paar maanden erg veel op en neer jojo. Dat, dat is niet zo erg dat ze dat doen. Michiel Keizer, verbonden aan de Vrije Universiteit, hartelijk dank. Oké, okay, dag. Europa staat oog in oog met een invasie van Chinese investeerders. Ze hebben kapitaal in overvloed en kopen met het grootste gemak Europese bedrijven op. De ene Europese ondernemer is bang voor die Chinese concurrentie. Maar volgens de ander kan Europa niet meer zonder dat Chinese geld. Zoals de wijnmakers in het Franse Bordeaux. Zeven wijnkastelen zijn daar inmiddels al in handen van Chinese ondernemers. Op zoek naar Europa's ongemak met China's opmars, reisde onze correspondent Teinsade Sade naar Bordeaux. Hij ontmoette de nieuwe Chinese eigenaar van Château latour De L'escalier die va permettre d'accéder à une chambre met een uitzicht op het le vignoble. Sophie Rousseau, een Française uit de Bordeaux. ...toont in wijnkasteel Latour Tour de la Gens de kamer met uitzicht op de wijngaard. Bouwvakkers zijn er nog druk in de weer en dat maakt Sophie zichtbaar nerveus. Want straks arriveert de nieuwe eigenares, Daisy Cheng, een miljardairsdochter uit China. Ja, maar dat Comédie 25. Nee, dat gaat, dat gaat. Cheng is speciaal overgevlogen om te kijken hoe het er met de renovatie voor staat. très reacties op partir du moment ont compris ce que voulait faire mademoiselle Cheng ici. Volgens Sophie, die namens Cheng het kasteel beheert, zijn de Fransen in de buurt blij met de nieuwe eigenaar. Ze zien hoe Cheng het kasteel weer glans geeft, dat ze goede wijnen wil gaan produceren en dat ze de Bordeaux-wijn op de kaart gaat zetten in China de grand en surtout faire connaître les de Bordeaux in China. Een uur later stapt Cheng uit een geblindeerde Mercedes. Een kleine, geheel in het zwart geklede vrouw met een grote zonnebril op. Ça va? Oui, et Ze is vanaf het vliegveld in Parijs meteen naar de Bordeaux gereden. Trots loopt ze met haar chauffeur en tolk over het terrein dat ze voor ruim 3 miljoen euro kocht. Zegt ze dat speak al een beetje Frans spreekt? Hij zegt dat je vandaag de dag de dag de dag de dag de ik de de de de druiven zijn erg goed. En er is hier een eeuwenoude traditie van wijn maken. Daarom koos ik dit kasteel. Ruim 30 miljoen flessen uit de Bordeaux worden nu al jaarlijks geëxporteerd naar China. Maar de Chinezen willen meer. Ze willen ook macht en controle in de Bordeaux. En dat doe je het best door gerenommeerde wijnchateaus te kopen. Inmiddels zijn er al zeven in handen van Chinese ondernemers. En het is nog maar het begin van de Chinese opmars, zeggen kenners in de wijnstreek. De meeste chateaus in bordeaux area have hebben problemen, oké? Okay? En Chinese... To buy some and, uh... Voordat de eerste Chinese kopers kwamen, ging het met veel Bordeaux-wijnkastelen niet goed, zegt wijnconsultant Stefan Tutunji. Hij werkt als adviseur voor Daisy Cheng en andere Chinese nieuwkomers in de buurt. Hun komst betekent een redding voor de Bordeaux. Maar desondanks zijn er in de streek ook zorgen over de ambities van de Chinezen. De nieuwe alentours sont, sont en ce moment par des, les nouveaux chinois quoi. Ceux qui ont fait fortune en Chine et qui arrivent chez nous forcément ils arrivent avec des, des euros les poches, quoi. China's nieuwe rijken die nu naar ons toekomen hebben duidelijk een hoop cash op zak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 ik denk dat we er vooral voor moeten, uh, moeten zorgen dat uh, de, de druiven niet geplukt wordt, uh, door, worden door cohorten aan, uh, aan Chinese arbeiders. Jonathan Holslag, China-expert en verbonden aan het China-instituut van de Vrije Universiteit Brussel. De Bordeaux overleeft, uh, zeg men, uh, dankzij de Chinese import. Maar in plaats van dat ze daar komen kopen, wijn kopen, dat is heel goed voor de Fran Franse wijnboeren, willen ze ook meteen die wijnkastelen kopen. Waarom? Wel, ik denk dat dat natuurlijk een, een uiting is van het feit dat China beschikt over enorme kapitaalreserves. en dikwijls ook niet weet wat het met het geld moet doen. en eigenlijk koortsachtig op zoek is naar interessante op, uh, investeringsopportuniteiten. in binnen- en buitenland. Maar ik denk ook dat we dit kunnen plaatsen in een, in een ruimer debat. Europa gaat er heel graag vanuit dat de groeiende Chinese middenklasse. die nu naar schatting twee tot 300 miljoen man uh, groot zou kunnen zijn. ...een opportuniteit is voor de Europese economie... ...dat we wijnen, voedsel, luxe voeding, design en, en, en, en designer's kledij... ...luxe kledij gaan kunnen verpatsen aan die welvarende Chinezen. Het probleem is echter dat de Chinese overheid tracht om ook die economie, ook die sector zoveel mogelijk te laten managen te laten runnen door Chinese bedrijven zelf door in het buitenland te investeren maar ook bijvoorbeeld door Chinese brands uh, voor de binnenlandse markt te promoten en het dikwijls zelf te ontmoedigen aan uh, Chinese burgers um, om buitenlandse dure merken uh, te gaan kopen heel veel lokale overheden voeren op dat vlak een, een, een zeer actieve strategie om de Prada's, de Gucci's van deze wereld eigenlijk uh, ja, een beetje in een, in een een moeilijker, uh, slechter daglicht te plaatsen zelfs. Saab's Dutch owner Spiker is to get as much as 110 million euros from China's Panda Automobile Trade Company. Reese is looking for investment and support from the deep pocketed Chinese. How many of our Irish banks can we sell to the Chinese? I mean, bring in their money however we can. For the Chinese, Europe's debt problems offer an opportunity to pick up assets cheaply. Je hoeft niet nerveus te worden, maar de Chinezen komen. Uh, in, de Chinezen hebben een hele andere manier van handel doen. Hè? Uh, de Chinezen uh, zien handel als politiek. Hans van Balen, Europarlementariër namens VVD. Dus je hebt niet alleen economische doeleinden om te verdienen, geld te verdienen, te exporteren, maar je hebt ook doeleinden om politieke invloed te verwerven. En dat doen wij terecht niet. Wij scheiden handel en politiek zoveel mogelijk. Een overvloed aan kapitaal. Ze kopen met het grootste gemak elk Europees bedrijf op. Hoe kun je je daartegen wapenen? Nou ja, de Chinezen hebben bijvoorbeeld de haven van Piraeus ongeveer gekocht in Griekenland. Hè. De Grieken die moeten bezuinigen, moeten uh, uiteindelijk staatseigendom verkopen. Nou, de Chinezen zijn er uh, graag uh, als de kippen bij. Uh, je zult in ieder geval een gelijk uh, speelveld moeten creëren. Dat betekent... Als de Chinezen niet eerlijk zaken doen, dus gewoon eh, op het gebied van eh, prijzen en, en aanbiedingen die niet politiek zijn, dan zul je ze op een gegeven moment wel moeten tegenhouden. De Brusselse topadvocaat Laurent Rusman heeft de primeur. Als eerste slaagde hij erin de Europese Commissie te overtuigen om de Chinezen te straffen... met extra accijnzen op door de staat gesteunde export. De Chinezen maken zich schuldig aan dumpprijzen en ongeoorloofde subsidies... waar de Europese papierindustrie de dupe van is. In opdracht van papiergigant Sappi, het Duitse papierbedrijf Schoeffeler... en nog wat kleinere Europese spelers werkte advocaat Rusman 18 maanden aan de zaak. Het is voor het eerst dat de Europese Unie deze tarieven instelt. En waarom dat even duurde, heeft alles te maken met de erfenis van de Koude Oorlog. A heritage from the Cold War era the communist countries where you have a command and control economy arrangement. Those were considered non-market economies. Een communistisch land met een centralistische staatseconomie wordt door de wereldhandelsorganisatie niet als markteconomie beschouwd. Daardoor ontspringt het de dans als het gaat om wetgeving ten aanzien van dumpprijzen en staatssubsidies. They have a special status under the uh, WTO anti-dumping agreement and under the EU legislation. Maar steeds meer landen beschouwen China inmiddels wel als een markteconomie. Het is aan het verschuiven. So there is an evolution, it will happen. Well, as long as things continue on their present course, I think it's safe to say dat China status De EU-tarieven tegen de Chinezen gelden voor vijf jaar. Dat geeft ons hooguit wat adempauze, zegt Barry Wiersum... ...de hoogste Europa-baas van papierconcern Sapi. Voor de microfoon wil Wiersum niet reageren... ...maar per e-mail schrijft hij dat de rol van de Chinese papierbedrijven... ...zeker niet is uitgespeeld. Daags nadat de Europese Commissie de tarieven instelde... ...werd Wiersum onaangenaam verrast... Het Duitse bedrijf Scheuvelen, al die tijd zijn medestander in de papieroorlog... werd door de Chinezen overgenomen. Ze kwamen niet eens kijken. Het geld werd vanuit Peking gewoon blind overgemaakt, zeggen betrokkenen. Op deze Chinese powerplay heb je gewoon geen antwoord. De Europese industrie moet zich op deze methodes voorbereiden... schrijft sappi papierbaas Wiersen in zijn e-mail en ook bij de Europese Commissie in Brussel zijn ze nog niet van de Chinese af zegt advocaat Rusman Well the Chinese government has a lot of help here in Brussels they have plenty of contacts with all the major Brussels based law firms de Chinese overheid heeft heel veel contacten in Brussel ze kennen alle grote Brusselse advocatenkantoren. CCTV, China's grootste tv-station, pakte inmiddels flink uit... met de, volgens de Chinezen, oneerlijke tarieven. The country is in the midst of a trade war with the EU. It comes amid claims that China is imposing anti-subsidy provisions against EU potato starch products in retaliation. China and Europa staan aan de vooravond van een handelsoorlog. Als reactie op de papierzaak heeft China nu tarieven ingesteld op aardappelzetmeel uit Europa. Hans van Balen, Europarlementariër namens VVD. De Chinezen reageerden meteen op de staatstelevisie. Er is een handelsoorlog gaande. Nou, dan zeg ik. Dan moet China aan de spiegel kijken. En nogmaals, het gaat allemaal op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Als wij ons markt kunnen bewegen op de Chinese markt... ook ons in kunnen kopen bij Chinese bedrijven... kunnen ze dat ook op onze markt doen. Maar als zij bijvoorbeeld dumpen... Uh, ...goederen volledig onder de kostprijs op onze markt afzetten... ...dan mogen we ons daar tegen wapenen. Uh, en dat zouden de Chinezen ook doen. Maar u geen zorgen? Kijk, Europeanen die hebben een heel ander business- en financieringsmodel... ...en dan komen de Chinezen naar Europa... ...en die hebben gewoon een overvloed aan kapitaal. Daar kun je niet tegenop? Uh, je kunt er wel tegenop door heldere afspraken te maken. Maar de Chinezen hebben enorm gespaard... Uh, en die kunnen dat dus gebruiken om zich in te kopen in uh, Europa en de Verenigde Staten. Jonathan Holslag, China-expert. Moeten we eenvoudigweg in Europa gewoon leren om de tango te dansen met de Chinese draak? Wel, China um, denk ik, zal pas echt evolueren tot een gevaar en risico als wij ons zwak en verdeeld opstellen. De Chinezen hebben, ondanks het feit dat bedrijven natuurlijk een eigen rol spelen... een heel realistische, realpolitieke visie op hoe de economische uh, wereldorde in, el in elkaar zit. En ik denk ook dat we in Europa opnieuw moeten leren om onze belangen te gaan verdedigen, om in functie van die belangen uh, krachtaardige hefbomen te ontwikkelen, liefst op Europees niveau, um, en er dan ook voor zorgen dat we die hefbomen op een, een coherente manier implementeren met de steun van, uh, van de 27 lidstaten, eerder dan dat uh, elk van die lidstaten probeert eigen boontjes uh, te toppen. Op uitnodiging van holslag is de Chinese professor Qin Yatin in Brussel voor een aantal lezingen. Yatin is politiek adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking. Een machtig man, maar van dergelijke krachttermen is hij niet gediend... Ook niet als het gaat om China's veronderstelde verdeel- en heerstactiek in Europa. In Chinese tradition, Chinese philosophy, and the Chinese culture, not a word. Het woord veroveren past niet in de Chinese cultuur. Het wordt nooit in positieve zin gebruikt. You cannot find conquering as a positive thing. I understand the fear of maybe uncertainty part experts China Ik begrijp de angst voor China's opmars natuurlijk de groeicijfers liegen er niet om maar er is voldoende wederkerigheid er zijn net zo goed heel veel Europese investeerders en joint ventures actief in China to some extent this is also reciprocal this is toen nog even terug naar die angst in Europa voor China's opmars. Even het voorbeeld nemen van de Franse wijngaarden. De Chinezen die heel veel wijn importeren in de Bordeaux. Dat is een redding voor de Bordeaux. Tegelijk zie je dus dat Chinese bedrijven steeds meer Bordeaux-wijnkastelen opkopen. Ze okay, hebben nu eenmaal het kapitaal. Dus waarom het kasteel niet gewoon kopen? Maar daar zit absoluut geen politieke strategie achter. Niemand hoeft bang te zijn dat de Chinezen de hele Bordeaux gaan opkopen. It's not exactly political at all. Second thing, I don't think China, Chinese capital can buy the whole Bordeaux. Chinezen willen investeren in de Europese productie van luxe goederen, maar ze zijn zeker niet van plan om daarmee de Europese identiteit van die goederen uit te wissen. Stel, ze laten hun oog vallen op de Belgische chocolade-industrie. Could you imagine that a Chinese company will take over uh, well the most famous Belgian chocolate maker? I cannot predict that, but I would like to say, even if some capital wants to do that, the identity must be Belgian. Dan kan de eigenaar wel een Chinees worden, maar de chocola moet Belgisch blijven. Otherwise, there is no profit. Geruststellende woorden van Chin Chinyachin. Maar China-expert Holslag is niet overtuigd. Wil het stelen of het uh, toegang krijgen tot uh, um, Europese technologie... is iets wat um, als een paal boven water staat in het uh, Chinese investeringsbeleid. Hè? Waar moeten we de Franse wijnboeren dan voor waarschuwen? Wel, ik denk dat de Franse wijnboeren en de Franse overheid zich zeer goed bewust moeten zijn van het, het economisch belang van, van, van, van die sector. En dat het er dus zeer behoedzaam voor moet zijn om dat alles van vandaag op morgen aan de meest bieden te gaan, te gaan verpatsen. Maar de Française Sophie Rousseff, die namens de Chinese Cheng het wijnkasteel Latour lagens beheert... Is nergens bang voor. Uh, pas du tout. Ik denk dat, au contraire, ce que fait mademoiselle Cheng hier, c'est d'abord revaloriser uh, cette exploitatie. Cheng heeft geïnvesteerd in dit kasteel. Dit kasteel en de wijngaarden kun je toch moeilijk oppakken en verhuizen naar China. Le château ne sera pas uh, délocalisé en Chine. Le terroir ne sera pas délocalisé en Chine. Het ongemak met China's opmars is niet nodig, vindt ook Nederlander Arjen Pen. Zes jaar geleden kocht hij wijnchâteau Richelieu, Maar door de financiële crisis moest hij op zoek naar investeerders. Hij verkocht zijn château aan een Chinees bedrijf. Het uh, was een verhaal van of we, we steken meer geld in het domein. En het was natuurlijk na uh, 2008 uh, ja, de, de financiële crisis. Dus uh, aandeelhouders uh, die hadden eerder behoefte aan cash dan nog meer cash te investeren. En um, ja, via contacten die ik had kwam ik in, uh, in contact met een uh, Chinese investeerder. Zelf blijft hij in functie als manager. Uh, Bordeaux. En Frankrijk heeft de Chinese markt nodig om de wijn af te zetten. Het is de enige markt ter wereld die, die nog goed groeit. Uh, dus uh, ik denk dat het alleen maar goed is voor Bordeaux. Dankzij de komst van de Chinezen, zegt Pen, heeft de Bordeaux weer toekomst. China heeft het geld. Uh, dus dus uh, die Chinezen die, die gaan nu naar het buitenland. Dus de, de komende 10, 20 jaar zullen er enorm veel bedrijven in, in alle mogelijke industrieën worden opgekocht door de Chinezen. Money rules. Chinese money rules. Yes. U hoort een reportage van Europa-correspondent Tijn Sade. So. Het nummer Eleanor, gezongen door Boney King of Nowhere. Berichten uit Blogistan. Ja, het gesprek van de week in Europa. Volgens mij, uh, zover ik me kan herinneren, de eerste groentecrisis. Ja, ik kan me er ook niet zo een meer herinneren. We wel nee. wel alles met kip en, en rund en, en varken en alle, alle mogelijke diersoorten. En griep, Mexicaanse griep. Hè? Maar een, een echte groentecrisis, Katie Sheriff, hebben we nog niet gehad. Nee, en Het is een zeer agressieve vorm van de E. coli bacterie die we allemaal in onze darmen hebben. Die je gewoon nodig hebt om, om je voedsel te verteren. Uh, alleen deze EHEC-bacterie, die lijkt uh, zeer resistent te zijn aan antibiotica. Uh, inmiddels is wel ontdekt hoe die bacterie in elkaar zit. Dus dat is mooi. Uh, want er zijn al meer dan 2200 mensen besmet. Vooral rond Hamburg in Duitsland. En 22 mensen zijn al overleden. Um, maar ja, nu uh, wordt het dus genoemd sinds vandaag als grote boosdoener. Ja, dat, maar ik, ik las ook alweer broccoli en, en kikkererwten. Ja. En radijsjes. En dat is allemaal zo gezond. Ik heb het allemaal gegeten deze week. Ook komkommer trouwens. Want ja... Uh, ja living on the edge, toch? Precies, dat wou ik net zeggen. Nou ja, berichten uit Blogistan. We gaan... Uh, op zoek op het web naar wat mensen erover zeggen en erover schrijven. Ja. Eerst maar even, even de vraag wat, wat eigenlijk in essentie de bron van de uitbraak is. Daar hoor je ook zoveel wisselende verhalen over. Ja, dus vandaag wordt dus die Tauge G genoemd. Dat maar, zou dan weer geografisch. Firma, geografisch, dat is een firma in, in de deelstaat Neder-Saxen in Oost-Duitsland. Uh, dat zou nu als besmettingsbron worden gezien. Uh, op zich niet gek, want jaren geleden was er ook al een grote EHEC-uitbraak in Azië... waar ook Tauge uh, de boosdoener was. Um, maar ja, eerst waren het de komkommers, toen de tomaten. Um, ook al de havenfeesten in Hamburg werden genoemd als mogelijke besmettingsbronnen. Er waren begin mei anderhalf miljoen mensen. Uh, en ook werd er in de Duitse media uh, gespeculeerd over biogassen. Dat het afkomstig zou zijn van de productie van biogassen... Um, dus ja, we moeten nog even gaan zien uh, of, of deze Tauge nu echt werkelijk de boosdoener is. In ieder geval heeft de Spaanse premier Zapatero al uh, een claim uh, voor een schadevergoeding ingediend bij de Duitsers. Omdat hij te snel concludeerde dat de Spaanse komkommer erachter zou zitten. En die Spanjaarden hebben het natuurlijk al zo zwaar in deze tijden. Ja, je hebt het leed van de patiënten, maar ook toch zeker het, het leed van de... De producenten in, in deze crisis, mag ook wel genoemd. Ja. Nou, Je hebt natuurlijk heel veel leuke speculaties uh, opgeduikeld. Ja, de, de, genoeg speculaties op alle blogs uh, wereldwijd. Uh, een voorbeeld was uh, een blog van de Duits-Mongolse Kiad Gorina... die vanuit Mongolië blogt. Die heeft waarschijnlijk niet zoveel te doen, want hij blogt zeer intensief. En hij maakt een vergelijking met een bacterieuitbraak in het verleden. Herinneren we ons nog de legionella uitbraak in 1989... De oorzaak was een sproeiapparaat van een groentehandelaar dat werkte met stilstandwater. water. Oké, okay, vandaag de dag wordt beter apparatuur gebruikt, die rechtstreeks op het waterleidingssysteem is aangesloten. Maar is het dan onmogelijk dat via dat systeem de EHEC 104-bacterie is verspreid? Een defect is altijd mogelijk. Nou, deze blog yeah. noemt dus het water als de boosdoener. Wie weet? Ik bedoel, die zou ook met water worden besproeid. Toch? Ja, nou speculeren mag voor de gelegenheid. <laughs> ja, Wat heb je nog meer voor speculaties? De Nederlandse blogger die zichzelf professor-doctorandes GBJ van frikschoten noemt... heeft daar ook nog een mooie theorie bij. Wat gaat van hand tot hand? En wel heel gemakkelijk vanaf één bron? En besmet niet alle mensen doordat sommige mensen na het boodschappen halen... en voor het eten bereiden eerst netjes hun handen wassen? Juist de verduifelijke euro. Ladies and gentlemen, we got him. Ja, dat is voor de vlekvrezige mensen ook natuurlijk verschrikking geld. Ja. En, en die euro heeft het al zo zwaar, hè? En, en wat dacht je dan van, van pinautomaten... waar al die mensen met hun vieze ongewassen tengels hun, hun pincode intypen? Ja, daar moet je ook niet te veel over nadenken. Misschien, dat is ook nog een optie trouwens. Uh, een, een, een, een andere blogger, Fristex, denkt uh, aan de pest... die in de voorbije eeuw Europese steden thuisde. En dat werd toen overgebracht door ratten. En volgens die blogger heeft Hamburg als havenstad ook heel veel ratten. Dus hij vraagt zich af of het misschien van de ratten zou komen. Yeah. Uh, dat zou dus ook nog kunnen. De ratten. Ik dacht dat we gingen luisteren naar een mooi fragment... waarin iemand de ratten beticht. Nee, de... we hebben nog één ander fragment. Hey, en, en mensen, want mensen onderling... Die, die betichten elkaar ook altijd van alles. Zijn er nog mensen ja, die, die andere groepen mensen ergens... Uh... Ja, er is uh, een zeer omstreden man in Duitsland... ene Udo Ulfkotten. Hij uh, zegt dat uh, moslimterroristen... al ja. langer broeden op een microbiologische aanval op Europa. En uh, ook stelt hij dat moslims... sowieso niet zo hygiënisch zouden zijn... En dat Turkse aardbeienplukkers bijvoorbeeld over de aardbeien heen zouden plassen. Nou, heel veel blog bloggers hebben woeiend, woedend gereageerd op zijn uitlatingen. Zoals de Duitse blogger AgroMigrant. De Duitse islamcriticus Udo Ulfkotte is besmet met EHEC. Nee, niet de gevaarlijke darmbacterie... maar de extreem hirnzerzetzende einheimische Chaoserreger. Vrij vertaald, het extreem schadelijke autochtone chaos-syndroom. Eenmaal in het lichaam leidt dat tot absurde waanbeelden. In de laatste stadia van de ziekte verliest de patiënt alle hersenactiviteit. Ja, die oefkot was een bekend, maar altijd al omstreden islamcriticus. En, nou, hij lijkt nu zijn geloofwaardigheid helemaal te zijn verloren. Ja, Waar blijkt het uit dat, die, dat mensen hem niet meer geloven? Dat... Nou, uit, alle, al, uit alle berichten oh, en alle reacties gaat er op zijn, op dat op zijn theorie. Ja. Die mensen die gaan <laughs> de, de, meteen schreeuwen en schelden natuurlijk. In ja. De... Ja. Er was ook nog een tip van een twitteraar uit Aken om de bron te herleiden. Die, die twitterde, waarom verzamelen we niet de locaties van al die geïnfecteerde mensen... via de geschiedenis van hun smartphones om zo de bron te vinden? vond ik eigenlijk ook nog wel een slimme. Ja, je zou ook kunnen zeggen, we gaan naar uh, 9 miljard mensen toe. hoorden we net in een van de vorige berichten. Misschien is een beetje crisis voor planeet aarde nog niet eens zo'n heel slecht idee. Ja, sorry dat ik het ja, zeg. Dat is, ook dat is misschien een, heel uh, ongevoelig. Ja, maar. Nou, daar gaan we nog eens even over, over nadenken. Ik heb trouwens ook nog een, een filmpje op YouTube gevonden... met een animatie van hoe de E. coli-bacterie je lijf binnenkomt... en je ziek maakt. Dus uh, dat Allemaal is terug te heel vinden via onze website vilavpro.nl. Dit was Bureau Buitenland uh, voor vanavond. Door de week zijn we er natuurlijk weer. En dan gaan we ook zeker meer uh, vertellen over Jemen. Isolde Hallens-Leven. Zometeen wetenschap in labyrint. Ja, dan gaan we... Het hebben over bosbranden onder andere. Ja, dat weet ik hoor. Ik heb me voorbereid. Wat goed van jou, Pieter. Dat is ongelofelijk. Dit is pas nieuws. Ja, nou, zometeen dus, labyrinthe. Daarin gaan we het hebben over bosbranden met ook Isolde Hallensleven. Tot straks. Close... Een reis naar het buitenland. Dan na drie dagen slaat het noodlot toe. Ik loop een bacteriële infectie op en beland doodziek in bed. Ernstig ziek, met uiteindelijk gevolg... Moeten er twee tenen geamputeerd worden. Luister zometeen naar de documentaire Les is Moor. Ik heb twee jaren uh, alleen maar pijn gehad. Een verhaal over uitzichtloosheid en troost. Moedeloosheid en doorvechten. Je wordt ook niet leuker en ook niet vriendelijker. Zometeen om negen uur in Holland -Doc Radio Les is Moor. Radio 1.